7 uur. Michel Koenen met het NOS journaal. Henk Otte moet weg uit het partijbestuur van Forum voor Democratie. Dat zegt kamerlid Theo Hedema. Otte, medeoprichter van de partij, die betaalde zichzelf zonder overleg ruim 30.000 euro uit de partijkas. Daarom legde hij het penningsmeesterschap al neer, maar hij weigert vooralsnog te vertrekken uit het bestuur. Hedema spreekt van een vertrouwensbreuk en vindt dat Otte moet inzien dat hij de partij in de weg staat. In Sri Lanka zijn honderden moslims een stad iets ten noorden van de hoofdstad Colombo ontvlucht... vanwege wraakacties van de lokale bevolking. De gevluchte Ahmadiyya-moslims uit Pakistan worden met stokken en stenen aangevallen. De lokale bevolking houdt ze verantwoordelijk voor de aanslagen van Pasen. In de moskee in de stad kwamen alleen al 200 mensen om het leven. Een aantal Pakistanen zijn een moskee in een stad iets verderop ingevlucht. Daar worden ze beschermd door de Sri Lankaanse politie en militairen. Meer dan 200 kazerners en andere defensiegebouwen moeten worden aangepakt. De afgelopen maanden zijn bijna 300 gebouwen gecontroleerd. Daaruit blijkt dat 128 gebouwen grondig moeten worden schoongemaakt. En van meer dan de helft moet het interieur worden vernieuwd. De petitie om elektrische steps toe te staan op de openbare weg... is tot nu toe zo'n duizend keer ondertekend. Volgens Veilig Verkeer Nederland duikt het voertuig steeds vaker op in het straatbeeld. Naar schatting zijn er al duizenden elektrische steps verkocht. In België zijn de steps al wel toegestaan. Alleen al in Brussel rijden er ruim 3.300 rond. Het weer nog. Vanavond op de meeste plaatsen regenachtig. Ook vanavond geregeld buien. Morgen overdag wordt het geleidelijk droog vanuit het zuidwesten. En schijnt de zon af en toe. Het wordt een of 17. Dit was het NWS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files worden nu heel snel korter en er zijn er nog maar een paar die opvallen. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam nog wel 25 minuten vertraging tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10. En op de A10 de ring zuid van Amsterdam richting Utrecht staat nog file tussen Amsterdam-Slotermeer en knooppunt De Nieuwe Meer. Na een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dankjewel. Namens het internet en sieren. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. ZFM. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM OC oh, Sweet Butter Cycle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 Show this. On my shoulders, tell me what you see.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 On silent, in case you call. If you see me, if I see you, mm -hmm. About a part of me hopes that we do. No, say everything we wanted to. 6.9 ZFN